De brandweerman, de brandweerman, die helpt zo snel die kan. daar komt hij alweer aan. De brandweerman, de brandweerman, met doodsgevaar bestrijdt die vuur en vlam. Daar staat het in de krant, weer een huisje afgebrand, vlucht de brandweerman, geweldig.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 Zolder speelt mijn vuur, buurman doet het in de schuur, de toerist in de natuur. Maar gelukkig is er dan, weer die dappere brandweerman, die paraat staat ieder uur. De brandweerman, de brandweerman, die helpt zo snel die kan, daar komt hij alweer aan. De brandweerman, de brandweerman. Met doodsgewaar bestrijdt die vuren en vlam. Wees voorzichtig met het vuur, thuis op straat in de natuur Ook al is de brandweer snel Voor je het weet is het gebeurd, worden slachtoffers betreurd Is het leven net een hel De brandweerman, de brandweerman die kant, daar komt hij alweer aan, de brandweerman, de brandweerman, met doodsgevaar bestrijdt die vuur en vlam, met doodsgevaar bestrijdt die vuur en vlam.